En wij zijn over het nieuws heen, want er is geen nieuws, dus we gaan gewoon door met het tweede uur van uh, ons programma. En wij gaan uh, praten met Hans Bank over de Oasebar. Ron Brouwer komt straks langs en dan gaan we praten over uh, uh, side defense en SEP. Uh, en Geri Rutte die komt ons bijpraten wat er in het komende jaar allemaal in pluspunt gaat gebeuren. Tegenover mij, tegenover ons, ja, Roy, zit uh, Hans Bank. We hebben het verhaal in de klink gelezen. Yo. Goedemorgen Wim. Uh, Goedemorgen de klink gelezen over uh, de tijd uh, van Wim, Wim Dochtrop. Die ja. is uiteindelijk naar, uh, naar het Boekeners gegaan. Ja. Hoe ging dat verder naar uh, Dochtrop? Uh, nou, ik kocht uh, de zaak toen en, uh, ja, het was eigenlijk een beetje op zijn eind, de oase toen in die periode. Uh, ik kocht de zaak en we hebben er weer een succes van kunnen maken. Uh, we hebben, de, zeg maar binnen drie, vier maanden was het uh, eigenlijk wel weer uh, de zaak van Zandvoort aan het worden. Om het zo maar eventjes te zeggen. Vele Zandvoorters hebben de bar gepasseerd. Ja, niet alleen gepasseerd hoor, <lacht> zijn ook binnengekomen. <lacht> <lacht> Gelukkig. Nou, ja, gepasseerd en naar boven gaan. oh naar boven. <lacht> Dat kon ook nog steeds. Ja, ja, ja, ja, ja. dat kon ook, ja. ja. Nou, ik sliep in eerste instantie sliep ik daar boven een beetje. Het was natuurlijk die ruimte, dat was vroeger de... El Kroko ja, of club. Ja, uh, ja, ja. Met zeer besloten. Ja, super besloten. Ja. Zoals ik wist daar niks van. Laat me zeggen. <laughs> nou, dan moet je toch van Huizen komen. Ja, ik weet er nog steeds niet van. Dus, uh. <laughs> nou, voor Roy uh, is het een beetje een historisch moment, want de Oase bestaat natuurlijk al, al jaren niet meer en is nu uh, Sportcafé. Ja, zo, ik geloof het wel, ja. Wel het zeiden officieel is. Ja, ja. Ja. Dat hetzelfde. Maar goed, in de jaren dat jij erin zat, uh, <tus> het was weer heel snel gevuld. Want Zandvoerders wisten wel de, uh, de oase te vinden. Ja, we gingen natuurlijk van alles nog wat organiseren. En uh, ja, uh, de meest bekende dingetjes zijn wel de beroemde internationale oase ja, richting rallys richting, uh, richting België. Zo. En uh, dat zijn er ongeveer negen uh, geweest. En ik moet je zeggen, we waren met 40 auto's maar twee personen dus dat is 80 man plus een paar uh, mensen om uh, de boel toe te wijven en zo en een beetje als ze posten enzovoort enzovoort ja, uh, hotel afhuren en, Prachtige omgeving in de Ardennen, want je kan daar lekker scheuren. Het voorjaar en het najaar deden we dat, dus het was altijd wel een beetje glad of een beetje regen of nog een beetje ijzig. Altijd beetje... leuk voor de Zandvoorters? <grijpte> ja natuurlijk, want we zaten allemaal op dat circuit en als het te snel viel, dan scheuren we dwars door het dorp heen met z'n allen. En, uh, een rondje rotonde voor <grijpte> het raadhuis. Oh, dat, gebeurt stel... oh, dat gebeurt nog steeds helaas. <grijpte> ja, <grijpte> ja. <grijpte> stel rekels apart. Hey, maar het hotel zoeken werd steeds moeilijker in de Ardennen. Ja, helaas, want er zijn natuurlijk best wel veel hotels, hoor. En dan hebben we de meeste ook wel gehad, moet ik zeggen. Want eh, na elk bezoek van ons eh, mochten we nooit meer terugkomen. <lacht> Waarom? Ja, begrijp ik niet. Want nee, dat begrijpt niemand. Nee, zo'n club eh, kreeg je niet elke dag over de vloer in nee. de winter, hè? En waar is er blijkbaar ook heel blij mee dat dat niet elke en dag nou was. Nou, niet echt. <lacht> je hebt wel een omzet, maar ja. dan heb je dan ook een hoop ravage? <lacht> ja, per, een hard ravage valt wel mee. We hebben... Oh, het is een keer een zwembad. Uh, ja, men dacht dat er brand was in het zwembad. Dus die, hebben, die jongens die hebben daar uh, elkaar lopen bestoken met brandblussers. En het gevolg was dat de waterfilters verstopt waren. En daar kreeg ik wel de rekening van. En de mededelingen dat ik niet meer terug hoefde te Die hoefde niet meer terug te komen. Nee. <laughs> <laughs> een ander hotel, dat uh, was bijvoorbeeld uh, heel leuk. De hotel-eigenaar zei van op een 11 uur of zo, s'avonds... Nou jongens, kun kan je een beetje rustig handen, want we hebben hier ook nog gasten die hier logeren, die willen graag slapen. Nee, nou, ik geloof er helemaal niks van natuurlijk. Want uh, wij waren, waren er gewoon en waren afgehuurd. Maar ja, toen komt om elf uur de plaatselijke fanfarekorps binnen. Hey. Die hadden geoefend en die kwamen daar nog eventjes een klein afzakje doen. En dan gingen die mensen fijn naar huis. Ja, nou, complete muziekkorps, die kwamen daar aan de bar zitten, dat vonden we leuk. Dus ik ben naar die leider toe gegaan, ik zeg, uh, met die uh, mededeling van die, uh, van die eigenaar in mijn hoofd. Dat we een beetje rustig aan moesten doen, dus ik zeg tegen die man, wil u een neut van mij? Allemaal, misschien twee, is ook wel lekker, want er is er straks om twaalf uur eentje jarig. Maar, moet je wel langs zijn leven spelen met z'n allen. Nou, wat denk je dat er gebeurt? Twaalf uur. Hele korst, pakt zijn muziekinstrumenten. en begint langs ons leven te toeteren. Hoefden we dus ook niet meer terug te komen. Ja, het was wel dikke pret. Ja, dat was wel weer dikke pret. Ja, die, die verhalen werden dan ook uitgedeeld. in de week daarna in, in de lag lag iedereen nog steeds dubbel. Ja, want dan kwam de prijsuitreiking. en uh, ja, dan zat een zaak weer vol. en dan was het weer gezellig. en dan was het weer. Uh, ja. Wanneer is de volgende rally? Nou, daar waren we natuurlijk alweer mee bezig. Je hebt nog een breed arsenaal aan leuke dingen. Ja, uh, ik heb van ons nog wat hier... Wat we? Achteruit rijden. Achteruit rijden. Circuit. Ja, het circuit is natuurlijk onlosmakelijk met Oasebar uh, verbonden eigenlijk. Hè? Dus Jan Lemmer is uh, de Formule 3-kampioen, Europese kampioen geworden. Hebben we bij ons in de zaak gevierd. Uh, James Hunt zat met de Grand Prix uh, bij mij aan de bar. En het uh, was echt een, een beetje een uh, club uh, waar iedereen uh, elkaar tegenkwam. Maar goed. En, uh, dus ook het achteruitrijden wilde ik uh, bij mij aan de bar hebben. René Stokvis en Consort en het Roer. Dus uh, ik had me ingeschreven. Met een DAF. Die gaan net zo hard vooruit als achteruit. En uh, ik mocht geen reclame voeren. Dat was de voorwaarde. De uh, auto versierd met uh, bloemstukken erop. Door uh, Rob Jarkamp. En uh, heel leuk. En ik dacht: weet je wat we doen? Ik spijker een bord aan de onderkant van de auto. Tot straks in de oude <laughs> En dan ga ik in het midden van de uh, rechterstuk zo'n beetje bij de pit staan. Gewoon uh, drie keer over de kop. En dan uh, komt dat bord boven. En dan kom je in tot deel, natuurlijk, tot in ja, de wakker. Ja. Is dat gelukt? Ja, dat is super gelukt. Dat bord zat er wel op en uh, ik uh, had een helpje een rolbar erin en uh, noem maar op. Maar ja, toen kwam uh, puntje bij paaltje. Toen een beetje slingeren en dan uh, ga je vol op de rem en dan gaat die auto vanzelf over de kop, dacht ik. Maar die auto ging helemaal niet over de kop, die ging er rechtsaf. Vol de foongrail zitten. Ik was in 40, 50 kilometer of zo. Die auto een meter korter. Uh, ik uh, heb de afgebroken, dus ik lag achter in die auto. <lacht> en het bord zat aan de onderkant. En het bord zat aan de onderkant. heeft heeft iemand niemand gezien. maar <lacht> zijn ze nog wel een biertje bij je komen drinken? dan? Ja, allemaal, want ik was de enige gewonde van het hele circuit staan, want ik had mijn hand open gehaald aan de, de rolbar. En toen moest ik dus eventjes 21 hertingen erin. En, uh, ik kon niet bij uh, André Verduin uh, voor de microfoon komen, want die zei al van jeetje, die zit hier helemaal verkeerd, jo, die moet naar de zo, weet je wel, en uh, laat die man even komen. Nou, uh, ik kreeg 21 hertingen en uh, een konjakje voor de dorst en dus liep ik nog heen. Dus ik was niet meer te vervoerder opgeweven. En, <lacht> en iedereen biertappen ging ook bij de zaad. ook niet. <lacht> iedereen denk, allemaal ziekenbezoek in de Oasebar. Uh, S'avonds, ja, ja iedereen zat, zat bij mij in de club. Ja. In de club, in de waarsenbar natuurlijk. Hans, ja, ja, pak, pak, pak er nog eens een, want dan liggen er nog genoeg. Ach, ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas feesten gingen we er onder, <coughs> volop gevierd natuurlijk. Eh... <coughs> uh, maar ik, uh, de meest gekke dingen die we uitgehaald, joh, er waren drie Sinterklazen met, uh, met een mijter en een, een bolhoed. En, Sinterklaas uh, kwam altijd wel netjes binnen. Ja, dat wel, maar meestal uh, ging die dus uh, <laughs> niet netjes de deur uit. <laughs> niet de deur uit. <laughs> en uh, ja, verder, wat wil je weten, er zal voor zijn horeca wit lopen. Ja, dat, uh, dat is... Kun je dat nog herinneren? Ja, maar ik vind dat nog steeds een, een, een klasse ding. En dan uh, zie ik bijvoorbeeld 5, maar zie ik nog door de halterstad lopen met dat blad. En de ja, fietsje ja. erachteraan ja, ja, met precies, dat blad. Precies, ja. ja, ja. ja. <tus> Misschien dat uh, een, een, een leuke horeca ondernemer daar nog eens een keer een zetje aan moet geven. Want toch deed... Uh, elke horecagelegenheid deed mee met één uh, ober. Ja, want uh, ik had dat samen met Fred Paap, uh, met het kopertje, weet je wel? En uh, daar hadden we dus ook te start in de finish gedaan en we hadden gewoon bedacht van nou, niks vergunningen, niks aanvragen, uh, gewoon doen. En tegenwoordig moet je alles vier keer aanvragen en dan alle bezwaarschriften wegvegen of wegpraten of uh, weggummen of whatever. <lacht> maar uh, nou ja, dan hoef je het niet meer te organiseren tegen die tijd. Dus wij hadden het gewoon gedaan van nou, we doen het op straat, we zetten niks af, uh, we doen het. Uh, de deelnemers mochten uh, hun uh, feestkleding aantrekken, hoe gekker, hoe mooier, er stonden prijs op natuurlijk. En uh, één blad in de hand, twee glazen water erop, of bier, een kopje koffie ernaast. En, wie het meeste inhoud uh, over had, had gewonnen, zo simpel is het. En de natuurlijke uh, uh, barricades, om het zo maar te zeggen. Ja, dat waren de mensen zelf, de toeristen. Want die, uh... die liepen gewoon door het dorp. Die liepen dwars door het dorp. Om ja, ja. te wandelen, te winkelen en uh, weet ik veel wat allemaal. En druk, druk, druk. Altijd. En er komt een gezelletje van die, uh, die gekken voorbij, weet je wel. Ja, ja, mag ik even? Rollen? Je ziet het gebeuren. Ik heb het ook zien gebeuren. Oh, dat was het echt lachen, lachen, lachen, lachen. De burgemeester deed het startschot. Boem. Boom. Hadden we een startpistooltje, een alarmpistooltje voor hem gehaald. Nou, die man heeft drie keer staan schieten. En dat ging maar niet uh, af, dat ding. <laughs> er kwam geen knal uit. <laughs> dus, toen hebben we ze maar weer... dus zo zat dat in elkaar. Dat was gewoon een beetje rommelig, maar wel geregeld. Nou, dat zijn dingen die wel geregeld zijn. Ook uh, de activiteit van, uh, van de oase. Er gebeurde altijd wat. Ja, er gebeurde nog altijd geen ja, ik, kijk, ik probeerde mijn best te doen en, uh, om leuke dingen te bedenken en om te uh, uh, zeggen jongens, uh, wat gaan we doen en wat vinden we leuk met z'n allen, maar hoe ervaart die gasten dat, weet je, de, de, de klantenkring van de wazen werd alleen maar goed hè? Met andere woorden, ze vonden het allemaal leuk. Ja. Uh, oh ja, van de... ja, het was ook leuk, het was een prachtige tijd. Ja. Ik ben uh, nog lang doorgegaan met die. Ja, ik werd wat ziek en ja, ja. Ja, gezondheid. Weet alleen niet meer wanneer jij gestopt bent? Nou, zo was zeg maar, het. Dat was ongeveer. Uh, ja, wanneer ben je gestopt? Uh, 82 of iets dergelijks. Weet niet meer precies, ongeveer. Zijn in, uh, in die trant? Ja, ik kreeg uh, iets met mijn hart. Uh, iets met je hart. Hartstilstand. <lacht> maar dan ben je naar, naar Spanje gegaan om het daaruit te zieken. N nee, ik moest eerst hier een paar onder <lacht> operatie doen. Maar het is in ieder geval goed gegaan als in twee jaar. Ja, ja, ja, ik heb al ja. veer, ben al veertig jaar aan ja. <lacht> dus, uh, het opknappen. Het is gebeurd en daarna probeer je nog veertig jaar aan te revalideren. Ja. <lacht> nou, we hebben zat gedaan Ben. Dat, uh, nou, je bent ook in Haarlem actief geweest. Ja. Daarna uh, nog? Uh, ja, uh, Haarlem proef uh, Wat hebben we nog meer gedaan? Uh, ja, Haarlem culinaire een beetje bedacht, het Jopenbier uh, bedacht. Meer of meer dan, uh, hmm. met uh, wat andere bestuur. Allemaal zaken die helemaal opgebloeid zijn. Hè? Dat culinaire ja. Dat is uit jas gegroeid, de Jopenkerk uh, is fantastisch uh, ja. neergezet. Prachtig. Is, is zelfs doorgaan naar Hoofddorp, naar de Witte Kerk hebben ja. ze uh, ja. als, ja. Ja. als uh, sidebar erbij genomen. Ja. Dus het groeit allemaal wel nog. Ja, maar Haarlem zat ook in de lift natuurlijk. Het is uh, uh, ook dat, Haarlem is een leuke stad geworden. Ja. En uh, <tie> Zandvoort is het ook aan het worden natuurlijk. Want uh, straks komen die Haarlemers allemaal weer deze kant op. En dan uh, loopt, de leger. Maar, uh, loopt het daar weer leeg. Maar <laughs> zie je dat in Zandvoort, dat er uh, uh, meer of leukere uh, evenementen komen? Uh, een, zijn... is natuurlijk een, een, een, vind ik en dat is ook uh, denk ik voor heel veel zandvoorters een weekend van uh, wij zandvoorters ja culinair. en jullie zijn ook welkom ja natuurlijk culinair zandvoort het is leuk dat is uh, goed goed gegeven vind ik wel ik vind dat er aan evenement ook best wel uh, veel gedaan wordt het is alleen uh, ja, een beetje die samenspraak weet je zoals vroeger uh, dan ging je langs de, de horeca. En de de café zonder link bedoel je? Ja. ja. En dan, dan ging je met een lijst langs en dan zei je van joh, wat, wat gaan we doen. Heb je daar zin in? Doe je mee? Ja, er ze niet eens over nagedacht te worden. Iedereen zei ja. ja. En tegenwoordig ja. Nou, dan kunnen we zo meteen nee, aan onze volgende gast uh, wat verder op Ja, dan nou. gaan we, uh, Straks gaan we daarmee praten. Uh, we, we worden al door de regisseur uh, geroepen dat we ermee moeten stoppen Hans. Zo. We kunnen nog uren doorgaan, maar nou ja... Ach, je zit hier elke zaterdag. <laughs> ja, dat <daarom>. Hans, <laughs> bedankt voor het, het vervolgverhaal van de nou, Klink. En misschien moet de Klink daar ook maar eens een, een stukje over schrijven. Wie weet. Dankjewel. Wie weet. Bedankt. Bedankt. We zijn weer terug um, en tegenover ons zit Ron Brouwer van de Stichting sep Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En die komt vast vertellen, want hij is natuurlijk ook van Laura en haar over alle leuke dingen die in Zandvoort de komende tijd zouden moeten gaan gebeuren. Oh, gaat Nou Ja, dat, die kant gaan we inderdaad ook wel op. Maar uh, we houden toch even terug naar een van de redenen waarom, waarom we jou gevraagd hebben. Uh, iedereen weet. ...dat er van alles gaat gebeuren met, uh, met de Formule 1. Dat bedoel ik. En uh, Dat zijn inderdaad leuke dingen, maar het, het rommelde toch een beetje in Zandvoort kwam ik achter. Uh, er werd een keurig brand gepresenteerd met uh, overal bier en, en eten. en uh, ik, ik had een beetje het idee dat jullie je daarbij achtergesteld voelen. Ja, dat het centrum een beetje uh, ja. links... Uh... Gelaten werd. Maar we hebben gisteren een heel goed gesprek gehad. En uh, we zijn nu eindelijk. Uh, is het nu bekend wat we mogen en wat we kunnen doen. Maar jullie hadden er ook een plan ingediend. Uh, wij hadden een heel plan ingediend. Uh, wij wilden gewoon onze eigen straten en pleinen. Uh, gezellig maken. Met, met podia's en met uh, muziek. En met bier en met eten. Mm -hmm. En uh, ja, we kregen toch het gevoel dat het een beetje de verkeerde kant op ging. En uh, we hebben toch een beetje. Uh, ja, een beetje ja, stennis lopen tennis lopen maken, maar we hebben wel nou, ja, een beetje die, alleen op de achtergrond. Ja, die, die, die onvrede was er. En de, ja, de, ook bij de, bij, de, bij de standpachters ook. Die ja. hebben het alleen naar buiten gebracht en wij hebben het intern is, is, besproken. Is daar zo lang mee gewacht vanuit de organisatie F1 en jullie... dat dat op een gegeven moment tot een kwaad gezicht gaat worden? Nou... Want het proces loopt natuurlijk ook nee, niet. Maar het, is natuurlijk, het is natuurlijk best een heel groot iets, de Formule 1. En niemand weet precies hoe het gaat lopen en hoe het gaat, mm -hmm. gaat worden. En uh, de Gielesen, dat is een partij die, die de, de vergunningen verstrekt uh, in samenwerking met Zandvoort uh, Marketing. En ja, die, die weten ook niet precies uh, wat ze moeten doen en hoe ze, hoe ze het gaan doen. En, en, dat is, en ze zijn eigenlijk pas niet zo lang bezig natuurlijk, ze zijn in januari aangesteld. Ik heb toch een, uh, de... een, een, een, een, met jou een plan gepresenteerd zien worden op het Centrum Overleg. Ja. Dat, dat, maar dat is, dat, hoe lang geleden is dat? Dat is uh, twee maanden geleden. Ja, maanden dus, dus, ja maar dat is, de, de tijd vliegt natuurlijk. Ja, de ja, feestdagen ja, ja. tussendoor en dat soort dingen. Maar ja, wij kregen ook inderdaad het gevoel dat het niet de goede kant op ging. En uh, we hebben gisteren een heel goed gesprek gehad. En uh, we weten nu wat we mogen en wat we kunnen. Wie waren de partners gisteren aan tafel? Uh, de standpachtsvereniging, uh, Stichting Sep, uh, Lana Lemmers van de Stichting Marketing, Marketing. en uh, twee heren van uh, Gielissen. En uh, ja, ik denk dat we nu uh, weten wat we, wat we mogen en wat we kunnen. Dus we kunnen nu eigenlijk eindelijk aan de slag. Dus je kan nu uh, doorgaan ja, met het park? We kunnen, wij willen gewoon een heel mooi, mooi, uh, mooi centrum uh, vullen met, met, uh, met, met podia's en hmm. met, uh, met muziek en met eten. En werken jullie dan ook samen met uh, uh, Classic Concerts? Want ik hoorde dat uh, ook Peter Tromp een groot idee had voor een uh, groot klassiek concert. Daar weet ik helemaal van niks van. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat... Is misschien het mancootje uh, uh, dat iedereen die wil, wel wat maar die club die daar boven zou zitten, moet dat een beetje naar elkaar toe brengen. Ja, je kan ook niet alles natuurlijk uh, op zo'n weekend uh, vullen, natuurlijk. Nee. Want uh, het, het is uh, nee. natuurlijk best een uh, het gaat ook om veiligheid, ook een heel belangrijk uh, item natuurlijk, uh, waar iedereen natuurlijk uh, mee zit. En uh, ja, wij, wij hebben nu het plan om, om de hele Halterstraat uh, te gaan overkappen. En dat is, uh, daar zijn we nu mee bezig, ook met de hulpdiensten om te kijken of dat mogelijk is. Uh, het Raadhuisplein wordt een mooi feestplein. Het Gasthuisplein is de bedoeling momenteel, maar dat is ook nog niet helemaal zeker dat het een foodcourt wordt, dus met uh, foodtrucks en, uh, en ook ontbijtsoggers, een ontbijtplein. Maar dat soort dingen dat zijn allemaal nog, uh, ja, we, we, we kunnen het nu pas eigenlijk ja, een beetje die... ontwikkelen. <coughs> ja, uh... Bij het wapen werd al geroepen van ik mag dit niet en ik mag dat niet. Uh, ja, dat was ook zo. Wij, wij wisten, maar wie mag... bepaalt dan dat het niet mag? Uh, nou, de, de, de, de overkoepelende, de dus, en de Marketing, die stellen eisen uh -huh. en die stellen, ja, die, die geven de, de, de, uh, ja, de grenzen aan, een, zeg maar. En die zouden dan de vergunning verstrekken. Die moeten de, het Ja, ja is Want dan. eigenlijk zijn ja. nu alle vergunningen naar de gemeente toegebracht. Met, alle met wensen. jullie plan ook. Met ons plan ook, ja. Dus. En, en ja, uh, wij, ja sinds, eigenlijk sinds gisteren weten we nu wat we, wat we kunnen en uh, daar zijn we erg tevreden mee, denk ik. Um, ik hoor je Raadhuisplein zeggen. Ja. Dat is op zich al, uh, al iets. Ja. Um, wordt dat een avond? Wordt dat drie, drie dagen? Wordt dat uh, het vier wordt drie dagen. Daag, vier, ja, vanaf donderdag. Gewoon afsluiten. Ja, ja, ja, dat is wel de bedoeling. En dan elke avond uh, is feest. Is er nou iets? Ja, nou, dat kan natuurlijk niet, want ik woon op het raad. <laughs> Dus uh, Dat zijn allemaal feesten die. Nou, ik, heb, ik heb wat voor je, je verhuurt je appartement. We geven het de feesten duren tot 8 uur, dus uh, dat is heel goed. Uh... <laughs> nee, maar we, we moeten gewoon de mensen vermaken die in het dorp zijn. En, uh, en ik hoop dat dat er heel veel zijn. Er zijn hele grote plannen, dus ook op het Badhuisplein en op, het, op de Boulevard. Dus, uh... Nou is de stelling. Dat, je, uh, ...dat er liefst niet iets georganiseerd moet gaan worden... ...wat mensen van buiten Zandvoort naar Zandvoort haalt. Ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje. Dat is een bollig dingetje. Kijk, wij willen ook graag een groot scherm hebben met, uh, met de Formule 1 uh, erop. Dat is al uh, door diverse personen een aantal ja, keer aangedragen. Dat, maar... hebben, dat was het eerste wat wij, uh, wat wij aangevraagd hebben. Maar dat is uh, echt niet uh, mogelijk. Ook voor, uh, de, de, de Das Grand Prix organisatie die verbiedt dat gewoon... Ook vanwege dat, wat je net zei, uh, om mensen van buitenaf uh, ja, niet naar de zand wordt, uh... Ja, dat vind, ik, dat vind ik dan wel weer grappig. Want in hetzelfde rapport staat dat er toch 7500 gelukszoekers komen. Ja, die, die, die, dat hou je en, toch en niet wat tegen. Wat doe je daar aan nou mee? Ja, ja, dat, dat vragen wij ons ook af. Nou, die gaan in die overkapte Halterstraat feestvieren. Dat, uh, dat zou mooi zijn. Ja, dat, ook, <lacht> dat, dat is ook leuk, maar die willen dus wel een Grand Prix kijken. Nou heb jij toeval een heel mooi ja, groot scherm. Ja, dat is ook wat, wat ze zeggen. Je mag het je mag scherm neerzetten, maar die moeten uh, richting je terras. Uh, Staan, dus ja. Van terras af of na, op het terras? Op het terras richting je, je, je pand, zeg maar. Dus je mag niet naar buiten toe. Uh... Dus je zet al je stoelen buiten? <laughs> ja. En je gaat naar je gevel van je uh, ja. crew? Ja, dat is, dat is wat wel mag. Is hetzelfde met, de, met een WK of een EK ja, ja. voetbalfestijn. Uh, dan mag je dat ook doen. Je mag, je mag niet een scherm naar buiten toe, want dan krijg je beetje... ophopingen. Ja, ja, ja, ja. En, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, nou, dat zit uit ophoping aan twee kanten, vind ik hoor. Ja, kijk, ik zie het liefst een heel groot scherm op het Raadhuisplein. Maar goed, dat is niet uh, wat, wat, wat de mogelijkheden zijn. Kijk, dat, dat uh, bepaalde, dat is dan prima de rechten van de uitzending. Ja, dat gaat dan meer over tv-rechten dan... Uh, ja, nou, maar ook met uh, de rechten om het... Uh, een grote organisatie. Ja. Ik wou zeggen, anders moeten we met SIGO... Misschien uh, ja, maar, maar gaat het nu wel uitzenden in heel Nederland. Ja. Ja, je ziet overal evenementen verschijnen, zelfs in Heemsteden natuurlijk. En, maar ook in grote, grote zalen waar ze, waar ze in, in het ja. noorden van Nederland en overal. waar wij, eh, dus, mooi toch? Het moet een mooi feest zijn in heel Nederland. Ja, dat zeker. Dat en de naam in Zandvoort. Nou, wij worden alleen maar... Het is een reclame voor Zandvoort, denk ik. Ja. Uh, als je bij boeken.com kijkt, dan zijn er al op een paar jaar nog allemaal uh, rode stippen. Dus het is al redelijk uitverkocht. Er staan ook wel een paar rare bedragen op, tenminste, dat vind ik. ik. Ik hoorde juist dat er heel veel nog leeg staat. Uh, ja. Nou, tik maar eens uh, boeken.com in en dan zal je zien dat er al heel veel Ja, Ik vind het jammer dat er heel, heel dure prijzen, hele, hele gekke prijzen gevraagd worden voor, voor kamers. Ik denk dan niet dat dat goed is voor Zandvoort, voor de reclame voor Zandvoort. Het loopt op tot 8000 euro. Ja, nou ja, kijk, als je het ervoor kan krijgen, dan is het prima. Maar ja, je moet, je moet het ook een beetje normaal uh, houden, denk ik. En uh, je jaagt eigenlijk alleen maar de mensen zandvoort uit. Want ja. die, die gaan nu uh, iets huren in, uh, in Haarlem of in uh, Hoofddorp of dat nou, soort plaatsen. Als daar nog iets te vinden is... Oh, ja, ja, het ja, maar dat nou, Het grappige is, als je uh, uh, via de F1-site kijkt, dan kun je ook een hotel boeken. En dan kom je op een rijtje dat begint bij uh, 300. En dan uiteindelijk is er één hotel. En die doet het nog voor 130 in Hoofddorp. Nou, vanaf foto met openbaar voet ben je zo hier. Nou, dat bedoel ik. Dat, ja. Maar dat, dat willen we natuurlijk niet. Nee. We willen dat ze in Zandvoort blijven. Ja, nou, ja goed. Ja. Dus voor, voor, de, voor, de, voor de, iedereen is Zandvoort beter, denk ik. Heb je niet het idee dat het niet volkomt? Nee, dat wou ik net zeggen. Wij zijn ook niet, helemaal niet bang dat we niks te doen hebben of wat dan ook. Maar, maar we willen wel graag... Uh, dat we een mooi feest hebben in Zandvoort. Houden jullie wel contact met, die, uh, met dat bureau Gielissen? Want die had natuurlijk een hele mooie mile gemaakt op de boulevard. Ja. En nu vinden de strandpachters uh, wel terecht dat ze daar ook wat mee moeten. Dus ja. Dat het hun voetdruk wordt als ja. het de voetdruk is. Terecht. Is terecht? Ja. En dat, dat, dat gaat ook in het volgende plan komen? Nou, we hebben gisteren daar hele zware gesprek over gehad. Ja. En, uh, ja, het, zo ziet het er wel naar uit. Maar dan moeten de... de de strandpacht is wel meewerken en die moeten er wel aan meedoen natuurlijk. Kijk want de vereniging kan wel zeggen dat ze dat willen, maar nou moet het, het moet gebeuren. in de praktijk ook gebeuren natuurlijk. Ja, ik bedoel, bureau Gierissen die heeft natuurlijk toen die presentatie was uh, voor de evenementen hebben ze zichzelf netjes voorgesteld uh, en gezegd we zetten hier iedere week twee uh, spreekuren voor mensen om te komen met ideeën en, uh, en dat soort dingen dan ja, moeten mensen natuurlijk ook gebruik maken, anders gaan ze zelf wat invullen als idee. Ja, dat is, dat is het gevaar natuurlijk. Je moet wel ja. van je laten horen. Want ja. anders dan, kijk, ik, ik, heb, ik, ik woon bijna in het gemeentehuis momenteel. Uh, zoveel vergaderingen als... Ook een het. eigen kamer, <laughs> <rechts> achterin. <laughs> Mijn vrouw die zegt, van, ga, ga je alweer weg? Ja, ik ga alweer weg. Ik heb weer een uh, vergadering. Maar ja, het moet wel, want anders dan, uh, dan je moet wel, uh, je moet wel zo, uh, scherp blijven en uh, kijk, weten wat er gebeurt. Anders dan uh, gaan ze hun eigen ding doen. En dan uh, ja, gaan gevolg. wij buitenspel. Dat is het gevolg. En daar waren we wel een beetje bang voor. En die, die, die, uh, ja, die signalen die kwamen steeds sterker oh, ja. in het dorp. De, de horecaondernemers werden steeds ongeruster. En we hebben ze gisteren wel een beetje kunnen geruststellen dat het uh, goed is, komt. Uh, is horeca uh, Nederlandse Zandvoort daar ook een partij in? Uh, ja, zeker. Dat is in Zandvoort? Tuurlijk. Ja. Ja. Tuurlijk. Die, die, die spreekt ook mee natuurlijk. Ja. Nou... Je voelde die onrust gewoon bij ondernemers. Ja, en dat klop. is nu uh, gelukkig wat, wat beter geworden. Ja. Uh, even naar Sepp, volgende uh, ding. Mm -hmm. Want uh, als de Grand Prix geweest is, komen er natuurlijk nog muziekfestivals. Ja, dat, uh, dat is niet alleen maar Grand Prix natuurlijk, maar nee. de klok slaat. Het, uh, we hebben nog veel uh, meer dingen te doen. Natuurlijk. En dan mogen ja. mensen van buiten wel komen. <laughs> ja, Heel <coughs> graag, ja. ja. ja. Dus, heb je al leuke uh, uh, dingen? Uh, we zijn heel druk bezig met de samenwerking met CFM die bestaan natuurlijk 30 jaar in, uh, ja. ja een, een alternatief uh, festival, ook met foodtrucks en met, uh, met leuke muziek. En dat, dat willen we uitwerken, dat is nog niet helemaal rond, maar dat mm. gaan we wel uh, hard uh, voor maken om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, al alle oude klassiekers, uh, Dancing in the Street, dat soort dingen gaan doen Dancing in the uh, Street, Amsterdamse, Amsterdamse Avond. Avond. Ja, nou, dat komt allemaal uh, naar voren, uh, de historische, historische Grand Prix. Grand Prix. We willen alleen kijken of we dat uh, nu in de straten zelf kunnen uh, verzorgen. Uh, niet het uh, niet podium op het plein, maar uh, in de straten zelf. Omdat het daar altijd heel erg druk is tijdens dat festival. En is het is wel leuk als je daar ook... Uh, een beetje vermaak heb, zeg maar. En misschien uh, zelfs één uh, uh, heel groot podium met uh, Pride at the Beach. Uh, zie dat er ook, dat, dat hebben we in? sowieso, toch? Jordi? Dat zou het <laughs> mooiste zijn, toch? Dat ja. Willen we, ja, dat willen we wel graag. Ik ja. zie hier, ik zie hier okay. twee voorzitters. één <laughs> van de Pride at the Beach en één van Zeppe onderhandelen. Ja. Ja, ach, wij zijn... nou, we hebben het al vaker over gehad natuurlijk en, nou. uh, en, en het zou mooi zijn als je één groot podium hebt met een mooi programma. Ja, dat, uh... nog, nog meer artiesten daarop, dat ja. is ook een wens van Amsterdam, dus wie weet kunnen we dat wel, nou, maar dit jaar komt... met elkaar realiseren. Dan komt het wel goed toch? Toch? Nee. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. We gaan dit allemaal zien uh, en, horen. en horen, we zijn blij dat uh, een goed gesprek is geweest met, uh, ja, wij uh, ook. met, met ja. iedereen die daarbij betrokken is en dan komt het vast wel goed in, uh, in Zandvoort. Ja. En uh, we kijken er naar uit. Ja, na, na het gesprek van gisteren ben ik ook een stuk gerustiger gesteld. En, uh, en we hopen dat uh, alle ondernemers dat ook zijn. En we gaan er nu een mooi feest van maken, denk ik. We gaan het zien en beleven. Zeker. Ron, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Bedankt. Okay. we zijn weer terug in de uitzending. Het gaat uh, weer steeds beter met de techniek gelukkig. En tegenover ons zit uh, Gerry Rutte. En... Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En niet in het kader van een ZFM-functie, maar namens PlusPunt. Ja. Dat nee, doe jij nee, nog wat nee. een en ander. Hè? Dat is, ja. ja. Nou ja, PlusPunt ze heeft op een gegeven moment zei ze tegen me van nou wil jij woordvoerder zijn voor het PlusPunt voor ons. Normaal komt hè, elke maand komt er iemand van, van PlusPunt komt dan. Uh, maar die kunnen dus, elke maand is er een thema en die geven dan de informatie aan mij door of die verzamel ik zelf en zo. En nou ja, dat is weer een ander, weer is wat nieuws, toch? Ja, zeker weten. <laughs> ja. ja, je zou het wat rustiger aan gaan doen als je nou, het, of Ja, ja. Ik probeer het wel. Nou raad. Ik probeer het wel. De wil is er. Ja, absoluut. Ja. Um, een aantal edities ja. geleden, ik neem uh, volgens mij twee edities geleden van de Zanzwerskrant. Zat ja. er een inlegkrant ja, in? Dat is deze. En daar stond van alles in. Daar staat van alles in. Zowel van uh, Noord, hè, dus Pluspunt Noord, als van de Blauwe Tram. En er uh, zijn toch wel hele leuke nieuwe, uh, nieuwe uh, activiteiten, ook in Noord. En dat is in Noord, in Noord ja. nu. Hè? Workshop koken uh, met Fred. En dat gaat voor, is voor dames. En dan is het uh, een rijstafel maken. Hij heeft al een, een cursus met mannen. Ja, maar dat is nu voor dames. En dat is een rijstafel maken. Dus het, op zich is dat natuurlijk wel heel erg leuk. En dat, is, uh, op, uh, uh, was, dat was op dinsdag 14, 14 januari is dat gestart. En dat willen ze dus elke maand willen ze dat gaan, uh, gaan doen. Gaat dat uh, ja. uh, door of maakt hij iedere keer een nieuwe rijstafel? Uh, een rijstafel kun je in verschillende manieren kan je maken. Hè? Maar ja, dat vergt nogal wat, uh, wat tijd. Niet ver tijd, maar ik wordt een kleine rijstafel. Oh, een kleine rijstafel. als je een grote maakt, dan ben je ja. even langer even langer kwijt. En, en wat kost het om daar een beetje? Ja, mee dat te is doen? 45 euro per persoon. dus best wel, wel duur. Ja, in, in de ingrediënten zijn natuurlijk best wel duur ook. 25 euro? 45. 45 euro. 45 euro. Voor, voor, voor, en dat is inclusief daar ook. ingrediënten en dan eet je dat daar ook en zo Maar ah, dat, dus is, is, dat is voor meerdere keren of voor één keer? Nou, dit is dus de uh, dat is dus een special nu gewoon. Ja, oké. Okay. Dus, ja. He, kijken of daar belangstelling ja. voor is okay. om dat een keer te doen. interessant. Ja, dat is dus nieuw dan bij. Uh, dan is er uh, uh, bij. ja de highlights van. Uh... ja de highlights. In, in in de blauwe tram daar gaat steeds meer gebeuren en zo. dat wordt steeds drukker en dat is hartstikke leuk. Er is woensdagavond 5 februari is het Alzheimer trefpunt en dat is iets heel speciaals. Dan wordt er een theatervoorstelling gehouden door Marijke Kotz. Zij is een Haarlemse uh, hoe het, toneelspeelster. Mm -hmm. En dan dat gaat over, is dat uw moeder? En dat gaat over uh, dementie. Uh, dat gaat over een moeder en een dochter en een onbekende vrouw. En die moeder heeft de ziekte van Alzheimer. En in een vergevorderd stadium. En die onbekende vrouw die wordt vergetenachtig en gaat daarom naar de dokter. En dan gaat Marijke Kots, gaat al die karaktertypes, gaat zij spelen. Mm -hmm. Die voorstelling is deelname is gratis. En hij is uh, om uh, woensdag 5 februari van kwart over zeven tot negen uur in uh, de blauwe tram. Louis-David's carré. Gratis is het wat ik zei, de koffie staat klaar. Best heel interessant ook hè? nu uh, iedereen uh, ja, heel veel dementie uh, ook aan de orde is. En toch heel veel mensen daar uh, ook op jonge leeftijd ook al gaan. Ja, het, het gaat steeds meer bekendheid krijgen. Ja. En ik kan mij nog herinneren dat het Alzheimer Café was. Dat is er nog uh, steeds. In Pluspunt? Ja, maar dat heet nu Alzheimer Trefpunt. trefpunt. Ja. Dit maar is een is special, wel... dit is een special. Maar die zit ja. in de serie die komt? Die, die zit in de serie, uh, die dat komt? is 2020, dat is het jaarprogramma okay. ook, zie je? En daar ja? staat de 2020, dat is gewoon in, uh, in Noord, Pluspunt Noord. Mensen die daar wat meer over willen weten, die de data's kunnen, bijvoorbeeld, die kunnen nou, dat de ophalen bij uh, zijn uh, bij Die Plus. kunnen ze dus bij Pluspunt opvragen, dat is dus uh, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni. Maar daar kunnen ze alles bij. Ze kunnen bellen met pluspunt in Noord. 023 574 0330. Dat is Kijk. het algemene nummer van pluspunt. En dan vraag je uh, En dan naar kun Roy. je die informatie vragen. En Eigenlijk kan een... je er alles op vragen. Hè? Je, kan dat alles uh, op vragen. Ja. je kan er alles op vragen. Je kan ook de, deze krant hè, waar alles in staat kun je afhalen in Noord en ook in de Blauwe Tram. Dan liggen ze daar bij de balie. En dan kun je de, dan kun je overal op inschrijven. Ja, want er is heel heel veel te doen. Ja. Het is te, te veel om die hele kranten door te nemen. Dus Jij... als mensen dat willen, kunnen ze die gewoon ophalen ja. bij de Blauwe Tram ja. of in Plus.Noord. Ja. En kunnen ze ook bijvoorbeeld uh, op uh, Facebook of op de uh, ja, website we hebben, uh, terecht? Ja, ja, ja www.plus.zandvoort.nl daar, daar kun je alles terugvinden over cursussen, over bijeenkomsten, uh, Vrijwilligers, er worden toch nog steeds vrijwilligers gevraagd, omdat er zo ontzettend veel Waar te doen niet. is. Ja. Pluspunt heeft ja. al 280 vrijwilligers. Hè. Is dus best al, dat is een gigantische best organisatie. Al fail, ja. Ja. Ja. Nou ja, en dan is het natuurlijk ook een heel belangrijk jaar dat er een nieuwe directeur komt bij uh, Pluspunt. Ja, meneer Rechterschot, die, die gaat in juni weg? Ja, is met pensioen te Ja, te ja, lezen. Ja. Ja, ja, ja. Er zijn al gesprekken gaande, maar daar... Uh, ja, dat komt. Daar houden we jullie wel ook op de hoogte wat, uh, wat er verder gaat gebeuren. Ja, als dat zover is, dan spreken wij graag met en, de nieuwe directeur. De absoluut. Ja, absoluut ja. Uh, uh, uh, jij hebt toch nog de verbinding met ons, dus jij schuift dat wel ja, naar voren. Ja ja, ja, ja, ja. nog een inlooppunt. Ja, het inlooppunt is ook in, uh, in de blauwe tram. En dat is elke woensdag van 10 tot 12 in de grote zaal van de Blauwe Tram. Dan kun je gezellig koffie drinken, twee kopjes koffie <tie> of thee voor 1,50 met een koekje. En dat is dan ook een zelfgebakken koekje. Maar gewoon inlopen? Inloop. Hoef je niet voor te reserveren. Je kan gewoon gezellig. Het is net als in Noord, hè, waar het ook altijd op maandagochtend is. Ben je daar eens geweest? Ja, ja. Ja, ja druk? Ja, heel druk, ja. Ja, het is, in, in, het is gewoon, ja, mensen ontmoeten elkaar en, en uh, ja, ze zien elkaar. Uh, ja. het, is, het, het voorziet toch in een behoefte. Zien jullie nou uh, het, het verschil komen tussen Noord en het centrum? Want het was natuurlijk, in het begin was het alleen Noord, pluspunt Noord. Ja, ja, ja. Uh, dat was voor veel mensen uit het centrum, toch ja. een barrière. Ja, ja, ja, klopt. En sinds 2, uh, 2,5 jaar is uh, de, de, ja. de blauwe tram in, in ontwikkeling. Nathalie, heb je als groep, het wordt steeds drukker en drukker. Dat wordt het ook, ja. ja? Dat wordt het ook, en dat ja. zien jullie ook? Al. Dat zien we ook, ja, okay. ja. Ook, ook ja. met activiteiten? Met activiteiten en ook de vraag, hè, er is ook best wel veel vraag ook. Want weet je, de mensen hier in het centrum wonen best hier toch heel veel ouderen. Ja. Die dus altijd met de belbus naar Noord moesten en zo. Dat was, soms is dat ja. dan ook nog wel een Daarom. hindernis, weet je. En nu zijn ze veel dichterbij. Ah. Dus Lopen. Ze kunnen gewoon lopen daartoe. en ze kunnen ook met de belbus natuurlijk. Maar het begint steeds drukker te worden en dat is toch wel heel erg uh, ja, leuk. Ja. ja, Er komt skelter voor, mij. voor mij. <laughs> Ja, En dan is er natuurlijk ook nog de locomotief, dat is ook iets heel belangrijks. En, uh, dat, gaat, uh, dat is ook een, uh, een, een activiteit voor mensen die ook al hebben ze een lichamelijke of een geestelijke gezondheid. Dat nog niet goed. Maar ze kunnen dan toch gezellig met mensen. Ze kunnen van alles doen. Ze kunnen gedichten voorlezen. Ze kunnen zingen. Ze kunnen... Het voorziet ook in een behoefte. Ja. Dus mensen. Je kan daar elke dinsdag van 10 tot 12. En elke vrijdag van half 2 tot half 4. Je kan. De eerste keer als je komt is het gratis. En als je weer de tweede keer komt is het 2 euro. Nou, 2 euro, wat is 2 euro? Dan krijg je ook weer koffie en thee voor en zo. Maar de, met elkaar toch proberen de mensen over die drempel heen te krijgen ja, en zo. Uh... Er zijn in Noord een aantal uh, eetprojecten, ja, de, de, ja. De, de, de dinsdagmiddag is er een van en ja. ik geloof donderdag heb je ook nog wat. Ja, en Dan heb je van de, van de mensen Ko van de koken, koken met, mannen. met mannen, is het de bedoeling dat dat ook in het centrum ja. gaat gebeuren? Ja, want nu is er ook al in, in, in, in de blauwe tram, kun je dus ook uh, warm eten, dat is ook van, van start gegaan een paar weken geleden, dan kun je voor een klein bedrag, Marcel uh, doet dat al, regelt dat dan, dan kun je een drie gangen, maar nu is voor, ik geloof ik voor 80 euro of zo. wanneer is dat? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Want dat is net gebeurd. Ik dacht op een donderdag. Maar, maar in ieder geval... Uh, je kunt, als je daar meer over wil weten kun je de blauwe tram bellen. Ja. Dat is de, de, de balie van de blauwe tram. En dat is een heel mooi nummer. 023 3040 700. 23, 30, dat 40, is een, 700. Dat is, dat is een te nummer. Dat is ook een ja. Maar daar uh, kun je dus uh, uh, kun je ook warm eten. was ook een vraag naar. Dus mensen wilden ook graag, net als in Noord, ja, ja. warm eten. En, en, en uh, ja, dat is ook gezellig. Toch weer met elkaar. En uh, nou ja, ook weer een, weer een start. En een, uh, ja, weer een activiteit erbij. Weer een bij, activiteit erbij. Het, uh, het, ja. het, het, het zijn even knieën van elkaar. Dus het concurreert niet. Het concurreert niet. Maar nee. ja. jullie zien dus wel dat het drukker wordt. Ja. Gaat dat nog steeds door? Komen er nieuwe activiteiten? Of, ja, ja, ja. Op een gegeven moment zitten we natuurlijk vol. Hè? Want we ja. hebben 250 vrijwilligers En ja. op een gegeven moment is het dakje ook bereikt. Ja. Nou ja, die Merk je, je dat al? Er zijn ook activiteiten die niet, die, die niet lopen. zeg maar Die heb je natuurlijk ook. Die dan, die, die dan een proef hebben. Ja. Zoals uh, creativiteit. Crea. Dat, dat, dat, dat komen dan weer minder mensen. Ja, het zijn natuurlijk ook oudere, oudere mensen. schilderen. Uh, dat loopt goed. Koken loopt goed. Uh, maar sommige uh, ja, actuele... ...dingen of, of iets, zoals de locomotief, wat ik nou net vertelde, ja. dat, dat, dat loopt, loopt gewoon even niet. Dus daar, is, daar moet weer wat belangstelling uh, voor, uh, voor komen. Nou, zo heb je, nog meer, heb je nog wel meer dingen die, ja. die niet goed gaan en een heleboel anderen gaan wel goed. Maar dat moet je allemaal uitproberen natuurlijk ook. Ja, je kan niet van tevoren zeggen van... Uh, dat weet je niet. Uh, nee. weet je niet? Nee. Maar het is wel goed dat je iets iets erin is ja. van joh, laten we dat ja. eens een keer proberen. Ja. Wordt dat verzonnen door een door jullie team van laten we ja. dit eens proberen, laten we dat eens proberen. Ja. Ja, dat wordt door. Nathalie Lindenboom is dus. De, de, die is voor de Blauwe Tram. En. Uh, het andere team zit met heel veel mensen. Want er zijn heel veel mensen bijgekomen. Dat is zoveel activiteiten in Noord. Die doen het ook met een heel team. En dat is ook allemaal weer afgesplitst in verschillende coördinatoren en zo. En want als iemand nou een leuk idee heeft. van dit zou ik wel eens dus willen doen. dan bijvoorbeeld, kun je altijd, kan je ook contact kun je altijd opnemen. dan je contact opnemen. Je kan altijd zeggen van. nou, het lijkt me misschien leuk. En ik kan het altijd proberen. Ja. Dus. Uh, mag ik nog één ding zeggen? Je kan ook goud en zilver taxatie is er door David Knol op 31 januari. En op 28 februari in Noord. Dus dan kun je de hele dag bij Pluspunt kun je, als jullie nog goud ergens in een laadje hebben liggen, kun je dat meenemen en dan kun je dat Maar dan kan je taxeren. dat maar taxeren nee, koopt koop dat ook in of is het nee, alleen maar taxeren? Nee, het is taxatie oh, okay. en dan word je, kun je dus zeggen, oké. Okay, het dan is Dan weet je dus de, de waarde van je sieraden. Ja, ja, ja, ja, of wat je dan ja, ook, ook hebt. Uh, kun je verzekering <laughs> verhogen <erover? laughs> ja, of... Kun je verzekering verhogen? kun je incasseren. Ja, of je wordt heel erg teleurgesteld. Dat kan ook, dat kan ook. Ja, en dan uh, even kijken, uh, de cursus valpreventie die gaat ook weer van start. Maar er moeten eerst voldoende deelnemers zijn voordat er een datum bekend is. Hoeveel moeten er mee? Nou ja, zeker wel. Uh, tien? Tien, zeker. Ja. Belangrijk dus, vallen. Heel belangrijk. Ja. Uh, want het blijkt dus dat heel veel mensen in huis vallen. En als je ongeveer weet en, hoe je moet vallen. Hoe je moet en, vallen, dan, dan uh, ja, is dat toch wel heel mooi dat dat, ja. uh, dat kan. Uh, even kijken, uh, speelgoeduitgifte van uh, de Kikker. De Kikker is het. Is bij Pluspunt van half tien tot half twaalf uh, elke woensdag. Dus daar kun je ook. Zij krijgen heel veel speelgoed, ja. maar dat geven ze ook allemaal weer gratis uit aan de kindjes. Aan de kindjes. Aan de, van de, ja, nou, dit is zo'n beetje wat ik. Herstel het samen, is er ook nog op 14 februari. dan kun je je. Je naaimachine, of je computer, of je fiets, Er zijn mensen, die de vrijwilligers die dat voor je repareren. repareren voor een heel klein bedrag. Op of gratis. valentijnsdag, notabene. Nou, kan je Kijk, kan je, ja. je hart repareren, misschien. Nou, nou, nou. Nou, <truhene> nou Kelly, okay, um, uh, ja. ik uh, trek hier eigenlijk de lering uit dat jij iedere maand hier langskomt ja. als woordvoerster. Ja. Maar dat het kan ook zo. zijn dat er iemand meekomt. Ja, dat is ook uh, leuk. Want dat is leuk, ja, ja. En, uh, die dus uh, over het onderwerp Iets komt. Hey hey leuk. Uh, ja. nou ik vond iedereen het ook leuk. <laughs> Ja, zit je keer de andere kant. <laughs> iedereen die wat wil weten die uh, kan bellen naar pluspunt of naar de blauwe tram. Ja, zal ik dat nog eens even uh, Ja. ja. Uh, pluspunt noord is uh, 023 570 330. En de blauwe tram, Louis-Daviskeré, 3040700 oftewel 3040-700. Ja, en schroom niet om te bellen om te gaan kijken, want er zijn zoveel activiteiten ja, in die krant. Echt? Er is uh, oh, ja. voor elk wat wils. Zeker weten. Gerry, ontzettend bedankt voor de uitleg ja. en uh, voor de komst. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank jullie wel. We gaan nu uh, door met de agenda. Nou, want, dat is uh, wederom weer vol. Uh, nog steeds is de expositie in de Woenderkamer in het Zandvoort Museum. dat is de trap op en daar staan prachtige vitrines met allerlei leuke, uh, leuke dingen ga er zeker kijken ja, en tot en met 1 maart uh, hebben we dan ook nog de expositie Keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf in het Zandvoortsmuseum. We hebben met Roy net gesproken over de kinderdisco en dat is aanstaande vrijdag uh, in de Vleemingstraat natuurlijk, nummertje 55, van 7 tot 9. Ja, en de avond daarvoor is er dan ook nog de regenboogborrel Rosé aan Zee in Hotel XL... ...waar de mensen van half 6 tot half 8 kunnen genieten van een gezellig drankje en er gezellig met elkaar bij kunnen praten. Nou, dan is het een tijdje rustig in Zandvoort... En... En dan gaan wij op 22 februari gaan we de Zandvoort Lightwalk doen. Een nieuw evenement in Zandvoort, wandelen. Uh, er zijn verschillende afstanden. En je kan je inschrijven op www.zandvoortlightwalk.nl uh, Kijk daarop. Uh, er is al één afstand uh, bijna vol. Maar uh, ik heb uit betrouwbare bron dat die iets opgerekt wordt. Uh, nu al boven de 4000 deelnemers. Dus het wordt echt een heel leuk evenement. En dat is op 22 februari. En dan hebben wij verder nog allerlei fantastische dingen die regelmatig plaatsvinden. Elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van 13.30 uur tot 1500 uur. Dinsdag van de maand, eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPads, tablets en smartphones Bij Ook Zandvoort in Noord. En elke vrijdag de medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En wederom bij pluspunt in Noord. De eerste en de derde maandag van de maand om twee uur tot vier uur supportgroep in de Blauwe Tram. Hiervoor moet je je wel aanmelden. En dat is bij info.depressievereniging.nl Nou zijn we er gekomen aan het einde van deze uitzending. Deze dynamische uitzending kan ik wel zeggen. Ja Roy, uh, dat was het zeker. Uh, we beginnen met een klein technisch torentje. Waar we hebben iedereen netjes kunnen, uh, te woord kunnen staan. En dat komt mede door uh, Jelma Koper die de techniek heeft gedaan en de regie. Dankjewel. Dankjewel Kordraaien voor het uh, opzoeken en voor de passende muziekjes. Redactie. Roy Verburingen en Gert van Kijk, ontzettend bedankt. Roy Dongen, ontzettend bedankt voor het presenteren. Het ben was weer wel. gezellig. Jij ook bedankt. En natuurlijk vreten we niet Hotel Hoogland te bedanken voor de gastvrijheid en de heerlijke koffie. En dan uh, zeggen wij tot volgende week. Tot volgende week. Tot weekend.